Time presently and past, something that begins with them and ends in alas. More than that complete disaster, even from the start, what could it be? It's matrimony. I know how you dreamt about when.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 De regering besloot ook dat Thaise tv-zenders alleen nog door de overheid goedgekeurde programma's mogen uitzenden. In het centrum van de stad hebben antiregeringsbetogers gebouwen bestormd en in brand gestoken. Het op één na grootste winkelcentrum van Azië zou volledig zijn verwoest. Ook in een pand van een tv-zender en in het beursgebouw woedt brand. Volgens het Franse persbureau AFP zitten nog honderd mensen vast in het gebouw van het tv-station. Het Thaise leger bestormde vanochtend het kamp van de roodhemden in Bangkok... en bij die militaire actie kwamen zeker vijf mensen om het leven. De Russische autoriteiten zeggen dat er kort voor de crash van het Poolse regeringsvliegtuig bij Smolensk... twee onbevoegden in de cockpit waren. Van één stem is bekend wie het is, maar de onderzoekers noemen geen naam. Bij het vliegtuigongeluk van vorige maand kwam onder andere president Kaczynski om het leven. Een vliegtuig was met veel Poolse hoogwaardigheidsbekleders op weg naar de herdenking van het bloedbad in k Dat plaatsvond in de Tweede Wereldoorlog. De politie heeft een aantal mannen opgepakt in verband met een beroving van drie mensen in Venendaal. Een van de slachtoffers raakte daarbij gewond. De daders trokken hem van zijn fiets, mishandelden hem en legden hem naakt op het spoor. De aangehouden mannen zijn 18 tot 19 jaar oud. De politie wil niet zeggen hoeveel mannen zijn opgepakt omdat het onderzoek nog steeds loopt. En dan het weer. Vrij zonnig en droog. Het is een graad of 15. Morgen is er meer ruimte voor de zon. En het wordt dan 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Van LP en single. Tussen 1955 en 1985. Nou. Ja, daar zijn we weer. Oh? Echt waar? We mogen weer, Rut. Mogen we weer? Jazeker. Goedemiddag allen. We weer Goedemiddag weer, luisteraars. Zitten we weer in de speeltuin? We zitten weer in de speeltuin van het Zierfemse. Ja, ja, ja, ja. Gezellig. Leuk. Jawel, toch? Wat gaan we allemaal doen vandaag? Oh, we gaan uh, platen draaien. Oh, verrassend zeg. Ja, verrassend hè? Ja, dat dus ja. had ik niet verwacht. Nee, nee, ik ook niet. Ja, we gaan platen draaien. En wat zoals, voor platen? Zoals gebruikelijk. Maar ik ga eens even de luisteraars goedemiddag mensen. Of u nou luistert uh, op het plein, of op het strand, of op het terras. Want het is natuurlijk schitterend weer hè. Dus over, uh, het is heerlijk weer. 17 graden geloof ik al buiten of zo. Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, ja dat is uh, de moeite waard. Goed, nou, de vinyljaren voor de vaste luisteraars... Uh, die vijf vast lasten als die we wel dus, waar het over gaat. Uh, we gaan weer platen draaien, dames en heren. Muziek van Vinyl. CD is uit de boze vanmiddag. Hoewel, niet helemaal natuurlijk. Ja, wel. Oh ja, oké. Okay. Goed. Nou, maar het uh, hoofdbestanddeel is gewoon lekkere oude muziek van LP. Hoeft trouwens niet noodzakelijkerwijs oude muziek te zijn. Als het LP's zouden zijn van moderne dingen, kan dat natuurlijk ook. Maar... Wij willen gewoon die mooie platenspeler die we hier hebben, zo af en toe weer eens gebruiken. Anders dan voelt dat ding zich achtergesteld. En dat is ook niet de bedoeling, hè? Nee, dat is ook niet de bedoeling. Ik krijg je dus... weer ruzie tussen het apparatuur onderling? Ja, dan krijgen we die Hoeks en ze twisten tussen de CD-speler en de Grammofoon. Juist. Ja. Goed, eh, Maurice, wat gaan we doen vandaag? Nou, eh, zoals, Dat ga jij vertellen. Zoals uh, u weet, dames en heren, staan er in dit programma altijd drie langspeelplaten centraal... die we afwisselend draaien. En um, daarnaast komt uh, er ook nog een LP bij van onze speciale gast. Die is er nog niet, maar die komt wel. Die is onderweg. Zal waarschijnlijk ergens in de file, zijn. die die Moet het wij komen. Dus dat is, uh, dat is niet zo moeilijk en niet zo makkelijk misschien, je weet het niet. Maar in ieder geval, uh, die komt straks en zodra die minstens is, dan zullen wij hem ook bij u introduceren. Wat gaan we doen vanmiddag? Ramsey Lewis, Cat Stevens en The Baron Knights. En uh, dat zal u misschien niet allemaal wat zeggen. Vooral die Baron Knights niet. Uh, hoewel voor de wat ouderen die uh, de pop zien in de 60 jaren gevolgd hebben, die weten ongetwijfeld waar het over gaat. Het is weer een van de platen die wij altijd een beetje proberen bij te doen, waar het een beetje ook met humor gepaard gaat. Nou, dat kun je met de Baron Knights wel zeggen, maar daar ga ik u straks meer over vertellen. Voorlopig gaan we beginnen. Uh, Ramsey Lewis. En Ramsey Lewis is een pianist waar uh, veel mensen een voorbeeld aan hebben genomen. Eigenlijk uh, een man die een brug sloeg tussen de rhythm and blues en de jazz. Oorspronkelijk jazzpianist. Maar hij is eigenlijk het bekendst geworden vooral door zijn wat meer soul-getinte platen. En uh, uh, een van zijn allerbekendste hits. Daar gaan we gelijk maar mee beginnen. Dat lijkt me goed. Begint met applaus in ieder geval. Dat is ook zeg, want oh, dat is wel prettig. Dat je gewoon eens een keer applaus krijgt. Niet ja. waar? Ja, En uh, als het tune de mijne afgelopen is, gaan wij met Ramsey Lewis beginnen. En dat nummer dat heet, hij mag hem starten hoor, ik vind het goed. En dat nummer dat ja, heet... Ja, hoe heet hij dan? Uh, the In Crowd. Zo heet hij. Oké. Okay. Ja. We gaan hem horen. We gaan hem horen. Ja. Ja. Zullen het ongetwijfeld herkend hebben. Ramsey Lewis met The Incrowd. En uh, deze track komt van een plaat. Die heet The Best of <coughs> Ramsey Lewis. Ramsey Lewis was een. Uh, of is. Ik weet niet. Hij nou ja, Zal nog niet meer leven? Dat weet ik niet. Kunnen we, moeten we weer even opzoeken of hij nog wel leeft. Maar goed. In ieder geval. In die jaren. Hij, hij maakte platen sinds 1956. Op het uh, wereldberoemde Amerikaanse chess label. En chess dat was eigenlijk wel het. Uh, samen met Blue Note was dat toch wel een van de grote jazz labels in Amerika. Hij heeft van alles gedaan, deze man. En uh, hij is eigenlijk... bij het grote publiek het bekendst geworden... door het feit dat hij... Uh, nou ja, wat op deze plaat vooral heel goed te horen is... veel soul ging spelen. Een beetje rhythm and blues, een beetje blues... En uh, dat, dat is op deze plaat prachtig, prachtig te horen. Dus Hij, leeft daar... nog steeds. Hij leeft nog steeds. Hij is 74 jaar oud nu. Oh, dat is, nou, dan kan je nog wel leven. Ik ja, ja, wel zo. 1935 geboren. Ach, wat goed dat jij dat allemaal weet, Marie. Ja, goed hè? Ja, jongens, dat is toch... die feitjes, daar kan je wel en, altijd bij mij terecht hoor. Ja, dat weet ik. Jij bent een leven, wandelende encyclope. Die, ja, he? mooi, hè? Ja, goed is dat, zeg. Goed, Ramsey Lewis dus. En van hem is het een uh, vrij grote stap, mag ik wel zeggen. Naar een meneer die tegenwoordig alleen nog bekend staat onder de naam Yusuf Islam. Want hij is, uh, nadat hij een groot aantal prachtige platen had geproduceerd. Uh, heeft hij zich laten bekeren tot de, uh, <coughs> tot de islam. Ja, hij is dus moslim. En uh, we kennen hem natuurlijk veel beter onder de naam. Cat Stevens. En Cat Stevens was eigenlijk ook een jongen die in de flow van de zestiger jaren meegroeide. Uh, um, de eerste grote hits had hij met I Love My Dog en daaronder daarna Matthew Sons. Toen hoorden we even niets van hem en toen kwam hij ineens met een prachtige plaat Mona Bone Jaken. En toen was hij ineens op een hele andere tour. Uh, niet meer met grote orkesten. Niet meer met dat pompeuze wat hij in zijn eerste hits allemaal had. Met uh, heel veel grote orkesten erachter. Dat deed hij niet meer. Gewoon meer, uh, ja, luistermuziek. En een van zijn bekendste platen is Tea voor de Tillerman. Maar die draaien we niet. <laughs> Vind ik nou weer flauw, hè? Ja. Nee, ik heb uh, hier voor u uh, meegenomen gewoon een LP die heet Teaser and the Firecat. En daar staan eigenlijk wel een aantal gigantische grote hits op. En uh, die zult u dus onder meer gaan horen uh, vandaag. En één daarvan is het prachtige liedje. Wat nou weer, een telefoon? Ja, dat is mijn telefoon. Oh, dat overleef het je wel, hè? Oh ja, dat overleef ik wel. Goed, het eerste nummer wat wij van deze plaat gaan draaien van Cat Stevens van de LP Teaser and the Fire Cat. Is het prachtige nummer wat ook een grote hit geweest is in die tijd: Tuesday's Dead.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 Leuk dansen in zijn stoel bij dit nummer. Dat is je Jansom zelf. Ja, lekker nummer. Hè? Lekker, lekker ritmisch dit, hoor. Ja, dat is het zeker. Cat Stevens, Tuesday's Dad van de plaat teaser en firecat. En ik ga u even vertellen dat daarbij de gitaren uh, werden... Alle liedjes zijn sowieso geschreven door Cat Stevens. Uh, de gitaren en keyboards deed hij allemaal zelf. Uh, verder, uh, Alan Davis was ook als gitarist te horen. Bass en, of basgitaar en conga's Larry Steele... Ja, ja. Dat je dat weet. Dreams waren Carrie Conway en Harvey Burns. Harvey Burns, moet ik zeggen. Dan uh, zijn er ook nog Bozoekies worden erop gespeeld. Dat zijn die Griekse instrumenten. Dat, uh, dat is Andreas. Uh, uh, hoe heet die man? Toumatsis. En Angelos Hatsi Pavli. Hatsi Pavli. Hats mooie naam. Je zal toch Hatsi Pavli <laughs> Hallo, Hatsi Pavli. je even. <laughs> ja, even een Pavli? <laughs> ja, hey Pavli. Strings. Uh, de. Ja, dat zal onze gast zijn, denk ik. Dan we gaan we, het zien. Uh, voor de rest hebben we Del, Del Newman. En de maar Nou ja, dat is allemaal niet zo belangrijk wie de foto's gemaakt heeft. Die ziet u toch niet? Cat Stevens, dus van een prachtige plaat. En die heet Teaser. En de Firecat. Ja, we krijgen intussen bezoek. Dat is ook wel gezellig. Ik moet even volkletsen, want de technicus is de deur open doen. Maurice is de deur open doen. Dus we moeten even volkletsen. Ga ik u vast vertellen dat de volgende plaat dat de volgende plaat is van de Baron Knights. En... Uh, mensen die in de 60 jaren uh, al in de muziek thuis waren... weten dat wie dat waren. en Het was eigenlijk een normale popgroep... die begonnen is in 1959... die uh, een beetje in de flow kwamen... om het zo maar eens te zeggen... doordat ze op een gegeven moment ook... gemanaged werden door de heer Brian Epstein. En je weet natuurlijk wel... Beatle-kenners weten dat. Dat is natuurlijk de manager van de Beatles. Uh, ze zijn ook naar Hamburg geweest. Daar hebben ze ook gespeeld. Ze hebben ook uh, getoerd in de jaren... met de Rolling Stones en met de Beatles... En het leuke van deze groep was, ze zijn eigenlijk begonnen als een serieus popgroepje. Alleen, ze zijn eigenlijk bekend geworden door hun gigantische persiflages. En dat was een grote kracht. Zij persifleerden werkelijk alles wat er in die tijd opkwam. Dat deden ze meestal door allerlei medleys te maken. En daarmee uh, eh, passeerden dan allerlei bekende bands die passeerden gewoon de revue. Ik ga u er een voorbeeld van laten horen. Het heet Calling Up the Groups. En eh, u hoort daar onder andere in de landen The Searchers, de Dave Clark 5, Freddy and the Dreamers en nog veel meer moois. Luistert u maar, hier zijn ze van hun LP, The Baron Calling Up the Groups. Nou, dat waren ze dan. De Batter Knights, dames en heren. En u heeft natuurlijk heel veel bekende bands uh, horen uh, passeren als u een beetje in die tijd thuis bent. De uh, Beatles, de Rolling Stones, Dave Clark, Five, Freddy en de Dreamers. Allemaal, uh, de, de hitjes werden dus inderdaad uh, voor een klein stukje nagespeeld, maar. De teksten werden allemaal op humoristisch gewijze uh, aangepast. Goed, we hebben vandaag een gast. En uh, we hebben vandaag wat verder weggezocht wat de gast betreft. Want hij is uh, een collega van een uh, ander radiostation. Van uh, een collega lokale omroep, namelijk Radio Bevenwijk. En daar is hij programmeleider. Zijn stem zal u misschien wel bekend voorkomen, dames en heren. Want hij heeft ook jarenlang de verkeersinformatie gedaan, gelezen... Uh, bij, wat was ik weer? De verkeersdienst toch, hè, Remmel? Ja, de verkeersinformatiedienst. De verkeersinformatiedienst. De VID. En jij zat ook. Je bent ook wel eens op tv geweest, geloof ik, hè? Ja, we hebben bij uh, Jan de Hoop in het ontbijtnieuws hebben we uh, het uh, bulletin heb ik regelmatig gedaan. Ah, en okay. uh, enkele keer uh, op de. De regionale televisiezender van Utrecht, TV ja. Utrecht. Nou weet u dus, dames en heren, hij was onder andere die man die al die files voorspelde. Ja, ik je... was dus nooit blij met hem. Nee. Nee. Kan, ik, kan ik me voorstellen. Nou ja, ja goed. Jij stond er jij nou, Je hebt niet eens een auto, man. Ik heb niet eens een rijbewijs, maar uh, toch. Ja. Je, moet, je moet het zo zien. Uh, het feit dat wij ze uh, in ieder geval nog melden, dat is in ieder geval nog positief. Je kunt ja. er ook in komen te staan en iemand iets zegt. Nee, dat is waar. Zijn naam is Raymond Bos. Dames en heren, ik zei het al, hij is ook uh, programmaleider van uh, Radio Beverwijk. Daar ken ik hem ook van. Uh, want daar heb ik zelf ook een paar jaar uh, wat dingen gedaan. En uh, nou, Raymond, je hebt een LP meegenomen. Ja. Want dat is de bedoeling van onze gast, dat hij een LP meeneemt... waar wij dus stukken van gaan draaien. En, en dan, wat is dat geworden? En dan wil jij weten waarom, zeker? De... Ja. Nou, ik heb meegenomen Tony Christie, de Hit Singles Collection... Uh, omdat ik dacht dat dat nou net een artiest is waar de meeste mensen niet aan denken. Nee, dat klopt. En uh, wel heel leuk om te horen, vind ik. Ik ben uh, altijd wel een beetje van het uh, middle-of-the-road genre. Nou, dan denk ik dat je met Tony Christie heel aardig zit. Uh, het is lekker oud. Het is echt de vinyljaren. En het ja. is... Uh, ja, ik ben niet echt een fan van iemand speciaal. Ik heb niet één artiest waarvan ik zeg van nou daar wil ik per se alles van hebben. En daar ben ik een ontzettend groot bewonderaar van. daar ga ik ook naar concerten voor zover dat nog kan. Of ik ga uh, alles wat hij heeft uitgebracht uh, bij elkaar sparen. Dat, dat heb ik dus niet. Maar ik heb wel een enorme uh, collectie vinyl die uh, ik voor een groot deel niet eens ken. Omdat uh, die bestaat uit twee delen. Ja. Ik heb uh, één deel, dat heb ik uh, in mijn jeugdjaren bij elkaar gespaard. En dat is één, mijn eigen plaatjes, zeg maar, van vroeger. Ja. Uit die collectie heb ik dit ook gehaald. En ik heb een collectie van partijhandel die ik in de loop der jaren opgekocht heb. Van, uh, nou jou, uh, wat moet je voor die krat hebben? Uh, geef ja. mij die krat met, uh, met LP's maar mee. En uh, ja. ik heb iets van uh, 16.000 singeltjes staan. Zo. En ik heb uh, bakken vol met uh, LP's en dat zijn er uh, 18, 18 bakken vol. Okay. Dus reken maar op ongeveer een, een 15 1600 LP's. Ja, ja. En is er nog ruimte voor je bank nu en andere dingen? Uh, nou, ik heb het inderdaad in de woonkamer <laughs> gezet nu. Ik woon op een flatje hoog met, met, met twee slaapkamers, dus het schiet allemaal niet op. Dus ik heb het uh, uh, in de woonkamer staan uh, aan de wand. Nou, dan zijn het maar drie rijen uh, stapelbakken. Oh. Denk maar aan van die, uh, van die hobbyboxen, zeg ja, maar. Ik ja, ja. uh, ja, ja. merknamen achterwege laten, maar je kunt je er iets bij voorstellen. Nou, ja, ja. als je dat 6-7 hoogstapel tot bijna aan het plafond. Dan heb je er op zich qua oppervlakte niet zoveel last meer Nee, dat is waar. Maar, maar het, uh, het, ja, het, het valt wel op in de kamer. huren beneden aan de flat? Ja. Uh, sta ik al drie jaar voor ingeschreven, maar dat is erg lastig. Nee. Oh, ik heb wel ergens een garagebox. Ik heb ook opslagruimte bij zo'n uh, commercieel bedrijf. Maar, uh, dat zit ook op al vol als, met platen. Nee, maar als oh. je dan even <laughs> snel wat wil draaien, dan moet je helemaal daar naartoe. Dus ja, dat, is dat is ook waar. niet handig. Dus, dus daar heb ik de dingen staan uh, uh, zo, die ik in de verhuur heb en zo. Ik, ja. uh, ik heb een eigen bedrijfje en ik heb wat dingen in de verhuur. Oh, kijk. En daar heb ik dat dan weer staan: uh, geluidsinstallatie, staattafels, dat soort handel. Weet je wel. Oh, nou, mooi, mooi, mooi. Goed, Tony Christi dus. Uh, voor mensen, de, onder andere onze eigen nee, Vroger, uh, dames en heren, die. Ja, een van zijn eerste grote hits was ook een compilatie van Tony Christie hits. En uh, hij is ook een beetje zo begonnen. Dus uh, je kan zien wat er nog van terecht komt. Welk nummer gaan we horen, Raymond? Ik heb uitgekozen I Did What I Did for Maria. Ah, die kennen we allemaal. Ja, dacht het Dames en heren, Tony Christie. Sunrise, this is the last day that the sea out in the courtyard they're ready for me but i go to my lord with no fear cause i did what i did for I'm going down, all the windows were barred, there was no one around, for they knew that I'd come with my hand on my gun, and revenge in my heart for Maria, my dearest departed Maria. Take an eye for an eye, and a life for a life, and somebody must die for the death of my la Edmundo Ross, dames en heren... Of nee, wat zeg ik nou? Je zegt het weer verkeerd. Ik zeg het weer verkeerd. Tony Christie. Ja, ik zit op, ik zit op internet naar Edmundo Ross. Ik, dus ik, dat... ik zal het je de hoes geven, Rutte. Nee. dan kun je meekijken. Dit is uh, Tony Christie en I did what I did for Maria. En dat uh, was een zeer herkenbaar geluid. Een van de krooners, zeg maar, of zangers die in de 60's uh, ja, thuis hoorden in het rijtje. Engelbert Humperding, Tony, of, uh, Tom Jones natuurlijk en Tony Christie. Goed, het is uh, even over half drie en de vaste luisteraars weten natuurlijk wat dat inhoudt. Dat houdt in... Ja meneer Jansen, het kan raar lopen. Kijk, en dat is onze gast, die heeft dat ook ingesproken. <laughs> dat is mooi. Ja. Ja, toen was ik nog een beetje beter bij stem dan vandaag. Want ik ben nog aan het bijkomen van een uh, kort tripje naar Parijs. En dat, uh, ah, kijk. Ik slaat kijk, altijd kijk, meteen kijk, kijk, op de stembanden, kijk, kijk, kijk. dat soort dingen. Ik zeg altijd zo vier dagen vakantie, is voor mij vier weken weer uitrusten. Maar... <laughs> um, ja, we gaan uh, het kan raar lopen, dames en heren. En vandaag is koffie het onderwerp. Ja, we gaan het over koffie hebben. Nou, niet helemaal, maar we gaan het wel uh, goed. U weet wat onder de bedoeling is hiervan. Uh, we hebben een bekend nummer, een bekende grote hit. En uh, daarvan uh, wordt dan altijd natuurlijk een Nederlandse cover gemaakt. En vaak gebeurt dat op schaamteloze wijze. En wij hebben hier dus een, een uh, hele strenge jury. Die zit in een aparte ruimte hier. Die kunt u niet zien. Dat mag ook niet, want ze moeten onbekend blijven. Het zijn Standvoortse Notamelen. Uh... Volgens mij herken ik er wel gisteren eentje op de prominente avond. Oh, is dat zo? Ja. Oh, nee, maar je mag het niet vertellen wie het zijn. Dat, dat, dat, oh, oh, oh, dat, sorry. Nee, nee, nee. Dat, dat <laughs> moet geheim blijven. Sorry. Dat moet geheim blijven. Dus die zijn er, dames en heren, die kunnen wij alleen zien door middel van een glasplaat hier. Uh, die er uh, tussen hun ruimte en ons in staat, kunnen we dat zien. En um, nou, die gaan dus straks de cover beoordelen. Maar we gaan vandaag een beetje afwijkend doen. Want normaal is het één origineel en de cover. Maar het origineel wat we vandaag hebben gezocht is eigenlijk ook alweer een cover. En dan wil ik u even een klein stukje van dat origineel laten horen. Dat hebben we dan weer digitaal opgezocht, want dat staat op YouTube. Dus uh, moeten we eens horen. Hier is Edmundo Ros, daarom vergiste ik mij net in uh, die naam. Ja, maar Edmundo Ros, die gaan we even een stukje horen met de koffiesong. Daar komt ie. <tied> Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions And they've got to find those extra cups to fill They've got an awful lot of coffee in Brazil You can't get cherry soda, for they cannot sell their quota. And the way things are, I think they never will They've got a zillion tons of coffee in Brazil No tea or tomato juice, you will see No potato juice because the planters down in Santa Salt say no, no, no. A politician's daughter was accused of drinking water and was trying to big, big $50 bills. They've got an awful lot of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you will see. No potato juice. Dat was Het Edmundo Ross, dames en heren. Dat was eigenlijk origineel, dat is niet de bekendste versie. Want de bekendste versie van dit nummer was een hit in denk de 70 jaren van een uh, Afrikaanse groep eigenlijk. Het kwam uit Afrika vandaan. Uh, gaan we nou even niet vragen welk land? Weet ik niet. Uh, heb ik me niet zo in verdiept eigenlijk. Maar uh, die heette Ocibiza. En dat was een uh, lekkere swingende band met blazers en zo. Een beetje zo. Het was ook een beetje in die tijd van Chicago. And Tears Teersen. Dat soort bandjes. Dat soort bands allemaal. En Osebiza uit Afrika. die. Uh, uh, liftte daar ook vrolijk op mee. En zij uh, maakte een beetje een disco-achtige versie van de koffiesong. Hier is Osebiza. Brazilian coffee beans grow by the millions, so they've got to find those extra cups. Yeah. Het kan raar lopen. Het kan heel raar lopen soms. Um, OC Pizza, dus met de koffiezong. En zoals dat toen, toen gebruikelijk is eigenlijk al zo lang als uh, platen zijn dat is er altijd wel ergens in Nederland een artiest is die dat zo'n nummer gaat coveren. En ja, soms gebeurt dat heel goed. Er zijn wel voorbeelden van dat het heel goed is. Maar er zijn meer voorbeelden dat het gewoon verschrikkelijk is. En dat je eigenlijk niet begrijpt hoe men uh, zoiets kan maken. Maar goed, uh, vandaag hebben we weer zo'n voorbeeld. En de jury gaat straks natuurlijk beoordelen of het uh, ja of een nee wordt. Of de plaat onder de heipaal of dan wel door het toilet gespoeld wordt. Uh, dan wel applaus krijgen. Nou, uh, luister en huiver. Want de uh, koffiezong werd dus gecoverd door niemand anders dan Mank en Nelis. Jawel. En de titel is ook al erg. Die heet namelijk nooit meer doen en laten wat je wil. Nou, luister en huiver, dames en heren. Een jongen uit en vond het fijn om te gaan vrijen. Maar zijn lust om te vertrouwen was nieuw. Want je kan nooit meer doen en laten wat je wil. Na amper enkele weken, had die gozer het bekeken. Zat niet vuurlijk door een hele zwarte bril. Want je kan nooit meer doen en laten wat je wil. Nooit meer, nooit meer naar die standcafé. Nooit meer, met de visper mee. Want een vrouw zegt tegen zulke dingen weer. Voorgenomen nooit zo ver te laten komen De gedachten eraan is iets waarvan die ril Want je kan nooit weer doen en laten wat je wil De jonge man zijn meisje zag iets in een huwelijksreisje Maar hij zei dat iets waar ik van beef en ril Want je kan nooit weer doen en laten wat je wil om hem betaalde zetten maakte zij de korte metten En zei ik verwacht een baby in april Dan kan je nooit meer doen en laten wat je wil nooit, nooit meer naar je stand ga weer mee. nooit, nooit meer met de vis mee want een vrouw zegt tegen zulke dingen, nee, nee, nee. De dag dat hij ging trouwen, kwamen vrienden met een vrouwen. Het werd een feest met veel geschreeuw en veel geel. Nu kan je nooit meer doen. Tegen zulke dingen, nee, nee, nee. De dat hij ging trouwen, kwamen vrienden met hun vrouwen. Werd een feest met veel geschreeuwd en veel gegil. Nu kan hij nooit meer doen en laten wat hij wil. Nu kan hij nooit meer doen en laten wat hij wil. Nou, oké, okay, we hebben het overleefd. Nou, kijk of de jury het heeft overleefd. Ja, nou ja. Dat, uh, wij hebben dat. niet. Zo, die zit een beetje ruzie te maken daar. Oh, is dat zo? Ja, blijkbaar. Oh, zou ze niet met elkaar eens zijn, denk ik? Ik denk het. Oh ja, ik hoor het. Meestal wel een glas vallen. <laughs> Dit is wel vervelend. Nou, oké. Okay, we gaan even door de glazen uitkijken, dames en heren. Ja, dat is net, net stuk gegaan. Oh! Oh, nou, dat is wel op de tocht zitten. Nou, detail. <laughs> uh, detail. Nou, we gaan even kijken door de gebroken glazen uit, dames en heren. Want we gooiden net uh, de het ruitstuk. Uh, we gaan even kijken wat de bordjes van. Uh, de... Jij kan beter zien dan ik dan hier vandaan, uh, Marie. Want ik heb een monitorscherm voor mijn snuffertalen. Die kan je wegdraaien. Ook oh, kan ik wegdraaien. Maar uh, wat, wat is uh, de uitslag, denk je? Nou, ik laat het gewoon horen. Oké. Okay. Vind je dat een goede? Ja, vind ik een goede. Prachtig. Gruis. Mank tot gruis. Ja. Arme Mank nou zie je echt mank. Nou ja, maar stellen. die plaat is ook mank. <laughs> het is een manke plaat geworden. Goed, we gaan uh, lekker door jongens. Met, uh, uh, met, een, uh, met Ramsey Lewis. Ja, want uh, we moeten niet zo lang lullen. Want wij moeten nog drie platen draaien voor het nieuws. Uh, vier. Uh, <laughs> Gaat nooit lukken. Sinds wanneer hebben wij een format? Nee, we hebben, oh, hebben we een format? Nee, daarom juist. Ja, ja. Nou, Twee platen heb, redden uh, toch ook nou, wel. Ik heb thuis een achtermat en een voormat. Oh nee, netjes. Ja, bij de voordeur een mat. Dat dus de voormat. En dan heb ik dus ja, die hebben dan we de achterdeur de mat. Dus de achtermat. Die, die hebben we hier niet. Ja, oké. Okay. <laughs> Ramsey Lewis, dames en heren. De bekende jazzpianist die uh, zijn grootste hit maakte. Of tenminste, die eigenlijk bij het grote publiek heel bekend werd... toen hij een beetje op de Rhythm and Blues en Soul Tour ging. Uh, niet zingend, maar met zijn piano. Wij draaien van hem. Wade in the Water... Het is Ramsey Lewis en zijn trio... The water Loop door het water van Ramsey Lewis met zijn trio en begeleiders, eh, blazers en zo. Uh, de man was wereldberoemd en speelde dus voor het beroemde Amerikaanse jazzlabel Chess. Wat uh, toen tijd samen met Bloem Noot zo'n beetje uh, wel de toonaangevende jazzlabels waren in, uh, nou ja, in die 50, 60 jaren. Goed, Ramsey Lewis dus. We gaan door met Cat Stevens. Cat Stevens, die tegenwoordig dus uh, nog steeds muziek maakt. Ik zag toevallig, <coughs> ik zat er van de week eens naar te zoeken. En toen zag ik uh, toevallig op, op YouTube, wat dus een prachtig medium is eigenlijk. Zag ik uh, een stukje van een live concert van, nou, zeer recente datum. Uh, vorig jaar dacht ik of zo. En daar speelt hij gewoon zo'n oude hit weer. Maar hij heet alleen geen Cat Stevens meer. Hij heet dus Yusuf. Islam. Ja, dat is nog helemaal zo. Hij is door, tot islam bekeerd. Maar hij maakt gewoon weer muziek. Hij kwam ooit een keer in opspraak. Uh, omdat hij uh, gezegd zou hebben, maar dat schijnt verkeerd uitgelegd te zijn, dat hij de. de uh, hoe heet dat ook weer? Fatwa heet dat geloof ik, hè? bij de mislaam. islam Dat je dus uh, over dat verhaal met die Rusti, die, die schrijver, dat hij het daarmee eens was. En uh, volgens hem zijn, zijn woorden totaal verkeerd. Uh, geïnterpreteerd. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Dan gaan we gaan wel luisteren naar een van zijn mooiere liedjes. waarvan hij de tekst niet zelf geschreven heeft. Het is eigenlijk een soort van traditional. En, maar zijn uitvoering is wel de meest bekende geworden. Hier is uh, Morning is Broken, Cat Stevens.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 Van de LP Teaser en de Fire Cat van Cat Stevens, oftewel Yusuf Islam, dames en heren. Goed, even gauw. Uh, we, moeten, we gaan gauw naar uh, de keuze van Raymond. Ja. Uh, Raymond, wat gaan we horen? Ja, ik had zelfs van Cat Stevens. Voor een euro kocht ik een 3 CD-box met, uh, met al zijn grote hits op de vrijmarkt. Met dag. Uh, we gaan Tony Christie nog een keer horen met een liedje dat uh, uh, niet bekend is geworden in zijn uitvoering, voor zover ik weet, maar uh, van uh, Charlie Rich. Oh. Althans, ik neem aan dat het dat nummer is. Uh, als ik zo naar de titel kijk. Uh, ik ken niet alle nummers uit mijn hoofd. Maar uh, The Most Beautiful Girl. Oké, okay. Tony Christie. Daar komt hij. Ja? Ja. Daar is ja die. hoor, hetzelfde. <laughs> ja. Weer. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world?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 This morning Realize what I have done I stood alone in the cold gray dawn I knew I lost my morning sun I lost my head when I said some things Now come the heartaches that the morning brings I know I'm wrong But I couldn't see I let my world slip away from me, so did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did... gelopen. Tony Christie dus, dames en heren, van de LP de Singles Collection, die uh, Raymond Bos, onze speciale gast van vanmiddag, heeft uh, meegenomen. Na het nieuws gaan we natuurlijk vrolijk verder, want u krijgt nog een uur van deze narigheid voor uw oren te voor u kiezen. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Uh, we gaan even luisteren of er nog een beetje aardig nieuws is. Uh, misschien dat de euro gestegen is, of het zal weer over Bangkok gaan, het nieuws. Oh, Bangkok. Uh, uh, ja, ik vroeg me net af: ben jij Bangkok? Uh, maar goed, dat geeft, maakt allemaal niet uit. We gaan dus even naar het nieuws, dames en heren. En uh, wij zien u uh, na het nieuws terug. Dus tot zo.